De commandant van het vliegtuigschip waarvan de helikopters vertrokken zegt tegen de BBC dat een controlepost bij de havenstad Brega is verwoest. De helikopters zijn veilig teruggekeerd naar het schip. De helikopters zijn ingezet om doelen preciezer te kunnen beschieten en daarmee burgerdoden te voorkomen. Afgelopen week besloot de NAVO om tot eind september door te gaan met de missie in Libië.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 Tell our friends this morning, they say Ooh la la, wake up pretty Susie Wake up pretty Susie Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we do it again Wake up pretty Susie Wake up pretty Susie We gotta go home To the plot, we fell asleep. Our goose is cooked. Our reputation, he shot like up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say Ooh la la? Wake up, little Susie. Wake up. Billy Nou, welkom uh, Zandvoort. Ja, bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, bij Goedemorgen Zandvoort. En we zijn allemaal wakker geworden met Susie tegelijk. Ja, heerlijk hè? Ja. Hé, hey, uh, nou wij zijn uh, Richard Buitenheek. En Don de Grebber. En Don. Ik uh, begrijp dat jij op vakantie bent geweest. Ja, ik ben uh, heerlijk op vakantie geweest in Griekenland. Van die 5 miljard heb ik een klein beetje teruggekregen. <laughs> dus... Ah... Je hebt ook wat gebracht. Ik dus heb ook wat, dus wat gebracht. Dus de hele staat hoeft wat minder te, uh, ja. te betalen ja. daar. Ja. Ja. Ja. Lekker weer gehad? Ja, nou, het begin was slecht. Toen was het hier 28 graden en daar 14, maar okay. ja, oké. Ja. Uh, ja, ik had een kacheltje meegenomen en daar was ik erg blij mee in ieder geval. Nou, ja, helemaal uitgerust? Ja, helemaal. Helemaal klaar voor je eerste uitzending weer? Nou, ja. Maar we hebben nog wat mensen te verwelkomen. Yes, hier. Zeker. Ja. Nou, we beginnen even met de techniek. Dat is. Uh, een nieuwe sterrenfirmament. Carl Martin. Hij komt oorspronkelijk uit Engeland en hij wordt bijgestaan en gesuperviseerd door Roy Halderman. En die, die gaan we zo nog even mee beginnen. Want hebben we hebben nog een ander verhaal bij. Daar hebben we nog een appel mee te schillen. Appel Roe. mee te schillen. <laughs> En we hebben redactie, dat is uh, Yvonne uh, Roosendaal. we hebben ook uh, onze nieuwe ster Ellen Janssen. En daar hebben we al van alles uh, van gehoord en gezien. Dus uh, nou, dat gaat helemaal goed. Ja, en we zitten hier in het uh, altijd gezellige uh, hoogland met een geweldig terras. Ik zou bijna eigenlijk tegen de mensen zeggen, kom eens even een kopje koffie drinken. Wij schenken u dat gratis. Is dat gratis? Ja, ja dat, dat, dat is gratis af. koffie. Kun je heerlijk op het terras uh, zitten en radio kijken. Kijk eens aan. Nou. En dan, uh, dan word je op een charmante manier ontvangen door uh, Betty van de Voorst. Dat is een uh, enorme lach. Met een enorme brede lach en een goede bui. Zullen we eens naar het onderwerp gaan? Ja, laten nou, we eens kijken wat we vandaag gaan doen. Als tweede gaan we zo uh, beginnen met uh, Ankie Miezebeek en Eugène van Soest met de Honden Vierdaagse En dat is een soort alternatieve avondvierdaagse. Ja, daarna gaan we om uh, ongeveer tien over half elf uh, praten met Dominé Verwijs, want die gaat weg uit Zandvoort. Uh, de man die uh, het samengaan uh, van de gereformeerde en hervormde kerk hier nog mee heeft gemaakt en uh, alle perikelen. Maar die gaat een nieuwe job uh, krijgen en daar... Uh,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 Heb ik zo mijn twijfels oh, Oké, okay. ja, een, een mooie, Dat wordt nog een mooie maar, discussie. Okay. Ja, ja, ja, ja. Goed, daarna komt uh, Marike van Oostrum. Uh, Oostrum, ja.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 ...aankomende raadsvergadering... ...naar aanleiding van de perikelen rond het Louis-Davidskeré... Ja. ...en het gaat natuurlijk over uh, Jerry en, uh, van de VVD met, uh, nou, met de wethouder. Er zijn er wel wat meer, hoor. Nog meer perikelen? Aan, uh, aan, ah, okay. Ik ben vanochtend al omgereden... ...om niet langs die trieste vlaktes te hoeven ja. rijden. Ja, lieve luisteraars uh, Don uh, uh, mede presentator <laughs> is ons, onze politiek verslaggever... ...dus die, uh, die weet er uh, alles van... Ja, en dan, dan zijn we toe aan twaalf uur. Even noemen, uh, zet de radio niet uit om twaalf uur, want dan begint het programma oud Zandvoort. En dat, uh, daar gaan we straks nog wat meer over vertellen, maar dat gaat erg interessant worden. <lacht> Mag... Mag jij meedoen? <lacht> ja, tuurlijk. Jij bent presentator, Ben. Ben Zonneveld uh, zit... Uh...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 Ja, en ik heb uh, afgelopen week een uh, paar dagen in uh, Planes gestaan, dat is in Spanje. En uh, volgende week moet ik uh, een weekje naar Gersonisos. En ja, dan kan ik gewoon Griekenland. met het, Griekenland. Ja, is ja, in Griekenland. En ja, als ik uh, wil, dan kan ik gewoon met het vliegtuig meegaan. Dat is dan uh, betaald door, door het bedrijf dan. En uh, over een paar weken zit ik een uh, weekje in Miami. En je wordt dus uh, rondgevlogen door een soort privéjet van het bedrijf zelf. Ja, daar gaan alle gasten die daar boeken, die gaan daar ook mee. Uh -huh. Maar als er dan niemand uh, terug gaat of heen gaat, ja, dan ben ik de enige dan heb uh, ik een soort van privéjet. een soort privéjet. Ja. En hoe heet dat boekingsbureau? Uh, het waar jij, uh... dat heet Star Beach. Star Beach. En die klinkt dat ze feesten maken voor uh, strandenfeesten. Ja, ze en... hebben ook toen ooit nog uh, samengewerkt met een tv-programma voor RTL. Dat heet O.O. Uh, Gerso. Oké. Okay. Ja, en uh, daardoor is het eigenlijk een beetje gekomen. En ik uh, werk er nog niet eens een week en uh, ze hebben me al gelijk uitgezonden. Want hoe is dat zo gekomen, dat je bent ontdekt? Nou, ik stond te draaien in een kroeg voor de grap. Ja, en toen was daar een werknemer en die zei, ja, ik vind jou wel een goede dj. Heb je zin om een keer te komen testdraaien bij de bazen? Ja, en een dag later zei, heb je nu al zin om te komen? Ja, en ik was uh, toch al met vakantie, toen dus dacht ik, waarom niet? Tip, uh... ja, en toen ben ik gelijk een paar dagen daarna uitgezonden al. Je hebt een goede indruk gemaakt, Roy. Ik, deel, ik hoop het en ik denk het wel. Ja. En je gaat natuurlijk ook straks uh, ons verlaten en dat heeft een hele goede reden. Ja, dan In ga augustus. ik een, een nieuwe opleiding volgen waarschijnlijk. Mm -hmm. Dat heet podium en evenemententechniek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde dan wat ik met de dj doe, maar dan gewoon voor uh, evenementen of uh, podia's. Is het meer dj voor de microfoon of de techniek achter de microfoon? Uh, de techniek achter de microfoon. Oké, okay. ja. Leuk. En hoe lang gaat die opleiding duren? Zo'n vier jaar. 4 jaar, dat is echt een Zo behoorlijke... Zoveel 4 jaar zien we hem pas weer. Ja, ik heb al, volgens mij mag je hoofdtechniek worden als terug, hij uh, terugkomt. Dat hebben al een heleboel mensen gezegd, dat is een probleem. Ja, je hebt geen vrije tijd meer dan. Nee. Dat is het. Leuk. Nou, heel veel, uh, heel veel succes. En uh, Ja, ontzettend leuk ook dat je, dat je dus, uh, deze optredens gaat doen. Oké. Okay. En uh, je gaat in ieder geval tot, tot, tot, tot, tot Augustus ga je nog twee keer in de drie keer bij onze techniek doen. Ja, dat is sowieso. Dus uh, dat is uh, mooi. Ook al moet je helemaal uit uh, Griekenland terugvliegen maar. Je zal er zijn. Nou, heel erg bedankt. Ja. En dan gaan we gelijk door uh, naar onze andere gast, Ben uh, Zonneveld. Die zat er even met de barman, barvrouw, oh, te flirten. Barvrouw, goedemorgen. Ja. <laughs> ja. ja. Barvrouw. Ja. Barvrouw. Het ja. is wel leuk om een collega nu te interviewen. Het is een tweede ja, collega ja. trouwens. Ja, ja maar wat, uh, maar op, want... Anders draai ik hem om en vragen hoe het op de vakantie was. <laughs> ja. Of je, nog, of je ja. er nog op losgebrommerd hebt... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Pas ja, op, ja. Hè? Pas ja. op, hè? Ja, ja, en dat, uh, dat mag daar. Maar je moet tegenwoordig ook een valhelm oh, ja? dragen. En dan zijn ja. ze niet kinderachtig. Als je hem niet draagt, heb je meteen 400 hmm. euro aan je brommet. Maar ik heb ook al begrepen dat er, uh, er gebeurt redelijk wat, wat, wat ongelukjes staan met die brommertjes. Hmm. Ja, motoren ook. Ja. Ze rijden als gekken. Het kerkhof ligt vol met, uh, met echt. Nee, dat is echt serieus. Het is... Ze rijden als idioten op motoren. Het is... Hij, hij is toch uh, nu aan het interviewen, hè? Heb je ja, ja, ja, ik begrijp het. Ja. Maar, we, nou ja, oké, okay, maar we komen rustig aan het zingen toe. Oké. Okay. En ben, uh, zingen in Zandvoort. Ja. Kun je iets uitleggen daarover? Wat, ja. wat wil je daarmee bereiken? Zing uh, in Zandvoort is, uh, ja maar deze is veel mooier Don, kijk er maar in oh, dat is het Oh, dat programma. Allereerste exemplaar van, uh, van het hey, boekje hey, wat Tom uitgedeeld Tom gaat worden pop, pop, pop, pop. Precies Zing uh, in Zandvoort is een idee wat, uh, uh, wat ik heb gekregen uh, eigenlijk door een beetje te kijken naar uh, Nederlands Zing mee en Nederlands Zing mee is een programma uh, productiemaatschappij die uh, eigenlijk door heel Nederland trekt <lacht> en die zet een evenement neer met een, uh, met een heel grote ster en dat dat kan je kopen. Dat kost heel veel geld. Dus ik heb eens met Elianse zitten praten. Ik, zei, ik vind dat hartstikke leuk. Uh, uh, het is een hele grote saamhorigheid die je, daar, uh, die je daarmee kweekt. Want iedereen weet dat zingen met z'n allen gewoon heel erg leuk is En niet voor niets ja. hebben wij in Zandvoort acht koren ongeveer Die uh, eigenlijk negen koren Die elke week repeteren en heel veel plezier uh, daarin hebben ja, Kijk maar naar de kerstzang uh, op ja, de Ja, ook zoiets, dat wordt steeds groter En ja. iedereen vindt het leuk En er wordt al gevraagd wanneer is het en, en, en hoe laat is het Dus waar het idee van, nou weet je wat, dat kunnen wij ook Dus ik heb een aanvraag gedaan bij het Casino Fonds En uh, Sascha Bouwman die daarin mee beslist Is zelf ook een zangerest Die, die, die, die voelde daarin mee nou, dan gaan we dus gewoon proberen om het zelf te doen. Toen ben ik naar Gilles Kok gegaan, die uh, wilde ook uh, meeorganiseren. Dus een, een, een, Gilles, Kok? Gilles Kok van de krant, Sans van de Krant. Mm -hmm. krant uh, dus zijn we eens gaan zitten en zeggen: nou, Hoe gaan we dat nou doen en waar gaan we dat doen? En zo is dat gaan rollen. En uiteindelijk is het uh, geresulteerd in uh, 10 juni. In de voortraject hebben we met alle koren gesproken. Met uh, acht koren waarvan de twee kerkkoren zeiden: van nou ja, wij als koor kunnen wij niet meedoen, omdat onze leden al verspreid zijn over al die andere koren. Ik zei, nou, dat vind ik hartstikke leuk. En uh, zo zijn de zes koren overgebleven. Ja. Ik zal ze nog even noemen, want het is altijd leuk om te weten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 en een beetje voorzang, dus op het podium komen, iets van acht koorleden uh, te staan. Dat wordt gemixt. En die, uh, die zingen dat repertoire wat in het boekje staat, voor, niet echt idioot versterkt. Maar gewoon zo dat iedereen uh, mee kan zingen. Ja. Betekent dat er van elk koor acht mensen op het podium continu staan? Uh, ja, dat wisselt af. Uh, uh, Ik ben nu bezig is... met het schema uh, te maken. Ik denk dat er drie afwisselingen komen. Uh, nou ja, dan heb je dus uh, 24 mensen nodig, dus 6 per, uh, per koor. En dat, wisselt, dat draait constant door, er is geen pauze. Er wordt, uh, eerst komt Anstuin, van kwart over 7 tot, uh, tot een uur of 8. Nou, Anstuin is bekend van het uh, muziekpaviljoen. Als zij optreedt, dan is het gewoon helemaal vol daar uh, op het Raadhuisplein. Wat voor repertoire zingt uh, Zij zingt uh, volksrepertoire. Uh, zij uh, zingt heel breed... In, in principe is zij Jordanezen, dus zij zingt ja. veel over Amsterdam, Nou, dat halen we eruit. Want zij zingt ook, uh, m'n wiki was een stuizelkissie en dat soort dingen. Ja. Nou, dat zijn allemaal meedijners en, en meezingers. Dus het eerste uur is lekker om, uh, om op te warmen. Ja, en dan, uh, dan gaat het beginnen. Ja, uh, het is op het Gasthuisplein. Ja. Is gasthuisplein? dat een bewuste keuze geweest? Ja. Uh, uh, ik hoop namelijk dat er heel veel mensen komen. Ja. En de eerste 450 krijgen zo'n mooi boekje en daarna zal je moeten spieken bij iemand anders, dus kom op tijd als je een mooi boekje wil hebben. Um, ik zie niet zo gauw waar, ik het anders, waar we het anders zouden moeten doen, want uh, je zoekt een plein, er moet ook een klein stukje horeca bij zitten. Ja. Uh, de, dan blijft er eigenlijk weinig over En, en pub ja, om publiek uh, te kunnen herbergen heb je ja. staarruimte nodig Het ja. raadhuisplein is daar te klein voor Ja dan zal je het hele raadhuisplein moeten afzetten En dat, uh, dat is wel te doen Maar dan moet je uh, verkeersregelaars, politie, noem het maar op ja. Ja. En het, het, het, het gasthuisplein is gewoon goed af te sluiten ja. En ook, uh, ook te controleren ja. nou, Het podium komt uh, aan de achterkant van het raadhuis te staan dat is een, een mooi, mooi pleintje met wat boompjes. Ja. En dan kan je dus zo het plein op richting museum en als het moet nog veel verder. En uh, ja, je hebt natuurlijk Alex aan de zijkant uh, als horeca en Sheila uh, Broodjes als gelegenheden die dan ook open zijn en open blijven. Dus de mensen kunnen daar gewoon lekker uh, gaan staan. Ja. Komt er komt ook buiten komt er een tap. Dus als je gewoon tussendoor even een biertje wil drinken, dat kan. Want twee uur achter elkaar zingen is veel. Dat weten wij ook wel. Ja. Maar het gaat erom dat het programma doorgaat. Ja. ja, jij weet als geen ander dat wij eigenlijk met z'n allen proberen... het Gasthuisplein een beetje te promoten. Ja. Als evenementenplein. En dat uh, dat altijd moeizaam is geweest. Dus we kunnen blij ja, zijn met uh, dit initiatief. Het, het blijft in mijn ogen toch een moeilijk plein... En uh, Er wordt al een paar keer tegen ons gezegd van Waarom ga je niet aan de andere kant op dat podium Als je het podium gebruikt Wordt het een optreden vind ik Want je kijkt echt drie treden hoog En omdat het een, een, een samenzang is Gaan we naar de andere kant ja. En komt het podium wordt ook niet echt hoog Het wordt gewoon even dat je de, de zangers en de band ziet Meer ja. is daar niet nodig Je okay. hebt het over een band uh, Rudolf Kreuger is een, een, een, een, een All entertainer mm -hmm. En die uh, is druk aan het studeren Wat hij allemaal moet, uh, muziek uh, moet doen Rob spruit de drummen van de beachpopzingers, die liep als eerste van ik kom drummen. Heel bekend, dat is ook tevens de technicus van Inspiratie radio Ja, nou dat is uh, altijd enthousiast, beachpopzingers waren ook enthousiast. En, en dat, dat voel je dus bij meer koren van gewoon leuk. En in het begin dachten ze over het optreden, en ze zijn helemaal omgedraaid over het meezingen. Nou, iedereen is razend enthousiast, we proberen eigenlijk dinsdag nog een... Uh, een kleine oefensessie te houden... over het aflossen van de mensen. Want dat moet natuurlijk wel een beetje geregeld ja. staan. Anders staat iedereen naast het podium... en duwt elkaar vervolgens eraf... om er ook even op te komen te staan. Dat wordt strikt geregeld. Je hebt, ja. uh, je hebt gewoon een, uh, een goed aflossingsschema nodig. Ja. Ben even samenvattend. Ja. 10 juni? Vrijdag 10 juni. Ja. Hoe laat? Op het Gasthuisplein. om uh, kwart over zeven... komt Ans Die gaat een uur zingen. Ja. Dan uh, wordt er... De koren komen, die zijn er dan al Die worden om acht uur uh, Wordt dat begonnen ja, okay. Hier staat half negen maar... Sorry half negen, ja. half negen Ja dat was eerst acht uur Maar we hebben het oh, een okay. beetje veranderd Dus je dus, zit dan dus, met dus het oude schema Hans komt of? kwart over zeven ja. Tot half negen ja. En dan de koren beginnen om half negen ja. Tot uh, half elf Nou je ziet, je ziet in het boekje zelf al uh, 37 liedjes Dus het zou iets uit kunnen lopen ja. Nou er komt natuurlijk weer een spetterend optreden Van, uh, van Kessel En er zijn nog wat bekende Nederlanders Bekende Zandvoortes Van Kessel, waar ken ik die ook weer van? parel aan je? oh ja ja ja en er zijn er wat bekende zandvoortes maar daar gaan we nog niks over zeggen dan moet je maar komen kijken oké okay, ja. nou kom allemaal kijken ja. ik ben er zeker in ik, nou, je, je, ziet, je ziet het als je niet kan zingen kom toch en Nee, nee, nee mee. maar ja. ik kan me vast horen qua toonzuiverheid aan de ja? koren daar steun ik dan op nou dat is, je hoeft niet echt ...expliciet goed te kunnen zingen. Ja. Je ja. moet gewoon komen. Het gaat om de saamhorigheid van alle Zandvoorters. En de gezelligheid. Ja, het is een en... gezellig avond ja. en, en onze gasten zijn ook welkom. De gasten zijn ook welkom, ja. ja. ja. Er ja. zijn ja. ook twee posters. Er staat hier alle Zandvoorters. Ja. En bij sommige hotels staat er ook nog onder... ...en de Zandvoortse gasten. Ja. Dus. Ja. Okay. Iedereen is welkom. Nou, collega goed. Ben Zonneveld, heel erg bedankt. Ja. Heel erg bedankt. Uh, dank. Ben, wat voor muziek gaan we nu horen? Paal Lanzee hè? Oké. Oh, oh, Oké, okay. okay. oh, nog twee,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 Van de zee, waard. is jouw kracht enorm? Appelvloed, je lange gouden strand Ik voel me in dat kind Spelend in het zand ja! Niet met volle tukken. Iemand gedacht. dag. Uh, hey. Ik weet niet zit bij hem moet. Hoort is in het woord. Hier is het allemaal. allemaal. Zullen we gaan zitten, Dirk? We nou, welke tent gaan we zitten? Zullen we Hoogland doen? Uh, ja, laten we dat maar gaan doen. Zullen we gaan wandelen? Ja, met een barbecue. -tje. Met een barbecue. We gaan wandelen met een barbecue. Of we gaan wandelen met een hond. Ja, ja. Nou, bij ons uh, zijn Ankie Miesebek en uh, Eugène van Soest. Heel erg welkom. Ja, ik heb wel. jaren uh, naast jou gestaan, Ankie, bij de Beatspopsingers. Ja, mis je, je, was... je nog steeds, hoor. <laughs> nou, ik mis het ook wel. Vrijdagavond, denk ik, oh ja. Nou. Oh ja. Nou, komt terug, straks. Oh, ik ja. zeggen. Nou, dankjewel. <laughs> Hey, je bent hier uh, als grote, een van de grote animators van, uh, van de Vierdaagse. Mm -hmm. En uh, jullie hebben nu iets nieuws uh, verzonnen. Namelijk, uh, het bleek dat de Viervoeters ook wel de Avond Vierdaagse wilden wandelen. Ja, ze lopen eigenlijk al uh, een aantal van onze wandelaars. nemen hun een mee, mee. Dus... Al jaren eigenlijk. Maar vorig jaar...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 Nou, goed. welkom. hè. Alle nieuwe ideeën. Kijk, ja. we hebben bij middelste zomer gewoon al Mens zegt, die, uh, ga je straks ook de hondjes doen of zo, Omdat er één hond inderdaad ingeschreven had. Ik zeg maar, nou, je weet het maar nooit. Maar omdat we natuurlijk al heel druk met en wandelen en fietsen en zwemmen en ook de strookjeswandeling wat al een paar jaar draait. Denk ik, nou even... Iets rustiger. En uh, nou ja, toen kwam eugenie. Hè? En zo uh, gaan we weer verder. Hè? Ben is weer iemand dat lastigvallen. Kom je zingen? Tuurlijk. Okay. Tuurlijk. <laughs> Laatste sessie. <laughs> Oké, okay, uh, hoe lang zijn de, de, de wandelingen elke, elke avond? Of variëren ze per avond? Nee, iedere avond hebben we een wandeling van 5 kilometer en 10 kilometer. Dus 5 kilometer, dan doen ze er ongeveer een uurtje over. Dus als je een klein hondje hebt die niet zo echt lang kan wandelen, ja. dan doe je gewoon. Dat uh, ja, ja. doe je gewoon met de 5, 5 kilometer, kilometer mee. mee. Maar ja, nou, als je 10 kilometer loopt, komen ze terug als tackeltjes. Nou, kijk, ja, er zijn je wel weet... redelijk getrainde honden bij hoor. Je weet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 Dames en heren, we vinden het geweldig die honden vierdaags ook. Ja. Ja. Maar aangelijnd. aangelijnd. Ja. Ja. Ja. Waar, waar, waar loopt het traject, traject van de We landen? hebben verschillende routes. Ja. We hebben de, ik moet Centerparks nu zeggen, want uh, we vergissen ons met Sunparks, maar het is nu weer Centerparks hoor. Ja. Daar gaat een, ook een route doorheen en uh, daar krijgen doorheen. ze. Nou, do ja, door het park. Ja, maar het zal toch geen vijf kilometer door het park zijn ook? Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil daar even mee zeggen dat we in Centerparks wederom weer een hartstikke bedanken. Want daar krijgen ze een ijsje. Ah, de honden. Nee, daar krijgen ze een <laughs> lekker bakje water. Richard, je blijft ook hetzelfde. Je verandert echt niks. <laughs> en een koekje. Okay. Ja, Eugenie kan, kan best zelf zeggen wat ze krijgen maar de vraag je ja. niet vertellen hoor. Ja, dus nee, er, nee, er staat hier nee. versnaping onderweg voor de hond. Ja, ja. ja. En de dus bij, bij, de, bij de stops gewoon ja. Dus wat wat krijg je dan als hond? Geen hond, ijsje dus? Een, nou, geen ijsje. Een lekkere bak water. Ik denk dat ze een ijsje heel lekker zouden vinden. Ja, maar ze mogen het niet allemaal nee. hebben. Nee. Dan, dus niet, dan moet je wel een is, tandenborstel uh, erbij geven. Ja, en dan krijg ze een tandenborstel erbij. Maar ze krijgen gewoon allemaal lekker een bordje, een koekje, een dingetje ah. onderweg. En dat verschilt per dag. Nou, lijkt me eerlijk. En uh, bij iedere start krijgen ze wat. Hey, je krijgt ook een, als hond een mooie penning met je naam erop. Gaan ja. jullie dat waarmaken? Dat ja. gaan wij waarmaken. Dus je gaat elke penning... Uh, een naam in graveren of hoe dat ja. dan ook heeft. Ja, ja. maar daarvoor zeg ik wel tegen de deelnemers: van als je hond wil inschrijven, schrijf het dan nu nog vandaag bij de Bruna in als je, als je wil. Uh, dinsdag kan ook nog, maar dinsdag is echt wel de uiterlijke dag in verband met de uh, penningen graveren. Ja, ik wou nooit zeggen, jullie laten die van tevoren maken, je stuurt die niet na. Nee, dat ja. willen we niet doen. Nee. Die we liggen, willen... aan het eind okay. liggen die klaar. Wat okay, goed. Maar ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is leuk. Ja, voor de goede orde, het is dus van aanstaande dinsdag, 7 juni tot en met vrijdag 10 juni. Ja, ja. 10 juni. En uh, goede honden, luister, uh, je krijgt alleen maar een penning met zo'n mooie naam erop. Als je alle vierde dagen hebt meegelopen, he? niet, uh, ja, niet zo hè Nee, we niet smokkelen we niet. Ze moeten gestempeld zijn, de kaarten. Ja. Ja. En wat krijgen de mensen na vier dagen? Ja, hun uh, medaille natuurlijk krijgt Krijgen ze dan weer, ook hè? een naam erop? Nee, Kijk, dat ik vind vind het is dat toch weer zo'n onderwerp. Nee, Richard, Richard, als jij vorig jaar meegelopen hebt, maar ik heb je helaas niet nee, gezien, inderdaad. maar ja, je weet het maar nooit. Dan Als je nummer 4 hebt, dan krijg je dit jaar nummer 5. En als je bijvoorbeeld de tiende keer gaat, dan krijg je echt een hele grote medaille. Oh jee. En uh, bijvoorbeeld een groep, zoals de Nicolaas altijd met tot mee loopt als groep en de Zonnebloem, die krijgen een groepsmedaille nog. Mm. Buiten een buitengewone medaille. Vind je dat niet leuk? Ja, dat lijkt me... Nou, je, je, je maakt het wel elke keer aantrekkelijk. Maar goed, dit verhaal, dat heb ik natuurlijk... Uh, je hebt al vaker pogingen gedaan, natuurlijk. Ja, uh, probeer het steeds weer, hè. Een keer iemand ja. anders wandelen krijgen. En je hebt nu een, uh, voor honden een uh, hondenvierdaagse dat is wandelend. Gaan we ook nog een hondenvierdaagse in het water uh, krijgen? Nou, nee, dat gaan we ons niet wagen. Nee. Dat mag de andere reddingsbrigade doen op het strand. Wat vind je daarvan? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Maak er een nieuwjaarsduik van voor honden. Ja, leuk. Nou, zo'n is ook wel idee, ja. Yvonne. Die is ook altijd heel erg van een nieuwjaarsduik. Ja, ja. Nou, aanstaande dinsdag uh, begint het dus, de ja. zevende. Uh, hoe laat uh, wordt er gestart en waar? Op de hockeyclub uh, Duintjesveld uh, in Noord wordt er gestart om half zeven. Uh, ja wij moeten natuurlijk eerst al dingen klaarmaken. er zijn altijd nog wel mensen, kunnen we niet eerder starten, maar ja we moeten ook natuurlijk rekening houden met onze vrijwilligers die van werk vandaan komen en elders. daarbij komt ook neer dat we weer uh, EHBO, uh, mocht je pech onderweg hebben. dat kunnen we ook verhelpen. we hebben een aantal sponsors weer gevonden met onze tractatie, een appeltje, een ijsje. nou het is gewoon weer fantastisch, nou geweldig. Ja. en uh, het is natuurlijk heel gezellig als je gewoon als familie meeloopt, want uh, vorig jaar hebben we ook een kleinkind, mama, broers, zusters, oma, ja, zelfs opa deed mee. Wel de vijf kilometer, maar hij heeft het gehaald en dan uh, vier dagen, fantastisch. Nou, ja, die vierde dag daarover gesproken, finish, finish waar? Kerkplein, altijd, Kerkplein. Uh, ja, gezellig in het dorp. Of gladiolen, of uh... nou, wat jij, als jij dat voor <laughs> ons mee wilt nemen, of de ouders, die nemen altijd een bloemetje mee, of een uh. snoepketting, of een snoepmedaille, nou, je ziet de gekste dingen waar ze allemaal mee binnengehaald worden en natuurlijk met ons we hebben dit jaar een nieuwe drumband ah leuk, nou even samenvatten dus uh, het begint uh, aanstaande dinsdag om half zeven dus half zeven, zeven kunnen mensen vertrekken je kunt ook je hond nog inschrijven liefst vandaag nog bij Bruna Balkenende en uh, je hond krijgt dus een penning met naam en jij krijgt alleen een penning met nummer Precies. En, uh, maar dan moet je ze alle vier wel hebben moet rond, ze wel ga jij meedoen Don? nee Nee. Nou, dat valt me ja, ja. nou weer tegen hoor. Het is goed voor de conditie, het is goed voor de gezondheid. Ik ging meer. al zingen, zei hij. Ja, ik ga al zingen. Dus. Oh, okay. Dames, heel erg bedankt. Heel veel succes hey, met uh, de organisatie. Graag gedaan. Dank je. Tot ziens. Tot ziens. Ja. terug uh, ja. op in het uh, gezellige hotel Hoogland. Ja. Het is uh, lekker druk op het terras met... en uh, aan de ja. bar. en ondertussen hebben we geluisterd naar uh, Mac en Katie uh, Kissoen met uh, Love will keep us together. Ja, dat en dat de man mooie... die alles van liefde weet, ja. die samenbindt, is natuurlijk uh, dominee Verwijs. Die aangeschoven is. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk. leuk. Mogen we mogen of Ja, we kennen elkaar goed. Ja. Dus zeg ook maar Sjaak. Ja ja, ja, ja. Nou, leuk dat je er bent. Ja. Echt... Uh... Ik moet altijd denken aan uh, het moment dat je bij Inspiratieradio uh, bent geweest. Een heel, uh, heel uur bent je toen uh, geweest. En toen heb je verteld over je tienjarige uh, nou ja, bestaan hier binnen de Zandvoort. Mochten luisteraars dat nog willen horen, dan kunnen ze altijd nog een uitzending gemist van Inspiratieradio. Want het was echt een hele leuke uitzending. Ja, en nu uh, helaas uh, in een andere vorm. Maar ik, ik zeg helaas, maar misschien jij zegt wel, goh, ja, het is toch wel een hele mooie stap. Want je gaat ons verlaten, Sjaak. Ja, ik heb per 1 juli een nieuwe baan. Ik ga werken als directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten in Utrecht. Dus ik blijf daarmee wel predikant, maar ga voor predikanten werken. En ook een beetje als jurist, wat mijn vroegere werk is geweest. Ja. Dus het wordt een mooie combinatie van het werk wat ik gedaan heb in uh, mijn leven en de ervaring die ik heb opgedaan. Ja. Jij bent vanuit de studie, behalve theologie, ook jurist? Ja, ik heb uh, zowel theologie als uh, rechten gestudeerd. En voordat ja. ik in Zandvoort kwam, heb ik jarenlang als jurist gewerkt. Ik was ja. En pas later ben ik... Dus predikant geworden. Zandvoort was mijn eerste gemeente als predikant. Zandvoort de eerste? Ja. Uh, je en hebt hier laatste. roerige jaren meegemaakt, dus het uh, oprichten of het samengaan van de gereformeerde kerk en de hervormde in ja. PKN. Ja. Dat heb jij hier allemaal begeleid en meegemaakt? Dat zijn, ja, ja, inderdaad, roerige jaren uh, geweest. Er is, uh, hebben wel wat stormen gewoed. Uh, ja. Maar dat is nu allemaal ja, in, uh, ja. in goed en rustig vaarwater uh, terechtgekomen. Ja. Ja, gelukkig uh, is de kerk terechtgekomen in het mooiste van de twee gebouwen, moet ik zeggen. De aan de Julianaweg is mooi, maar aan het kerkplein is het wel mooier natuurlijk. Het is, ja, het is het historische gebouw en uh, ja. het is ook een, een gegeven. Ja. Ja, ja. Heb, je, heb je wat gemerkt van de twee gemeentes die samengevoegd zijn? Of dat nu scheelt in kerkbezoek? Uh, aan het kerkplein is dat toegenomen? Het heeft natuurlijk aan het kerkplein een impuls gegeven aan, aan kerkbezoek. Met de gereformeerden kwam echt een groep van heel trouwe kerkgangers erbij. Omdat gereformeerden doorgaans wat trouwere kerkgangers zijn dan ja. de hervormden. Ja, ja en, dat, en dat merk je nu in het bezoek. Uh... Dat was nog steeds te merken, ja. ja. Kerk zit voller. Behalve de zondagconcerten. Een, ja. een, een beetje voller, want de, de eerlijkheid gebieden zeggen dat het, ja, het kerkbezoek toch in zijn geheel uh, terugloopt. Ook ja. natuurlijk in, in de jaren dat ik, dat ik hier ben, dat het een gemeente is van hoofdzakelijk ouderen. Ja. En dat er weinig mensen ja. bij komen. Ja. Is, is Zandvoort van uh, origine... Een, een gereformeerd hervormde gemeente of katholieke gemeente. Kun je van, iets... van origine. Weet je iets over die geschiedenis? Is het een uh, zeg maar, hervormde gemeente? Ja, als toch? je nog heel ver in het verleden teruggaat, uh, katholiek, want dat waren we toen nog wel. Nou ja, sinds sinds ja, de hervorming. Ja, ja, ja, ja. Het is uh, toch overwegend uh, hervormd geweest. Ja, ja. Uh, tot um, ja, de hele groei en, en opbouw van Zandvoort, waardoor zoveel mensen van buiten toe stroomden. Hè, dat uh, kan natuurlijk een heel sterk en nu ook een hele grote groep uh, vormen, nog steeds. Ja. Hoe kijk je terug op je tien jaar hier in, in Zandvoort? Voor mij zijn het heel uh, mooie jaren geweest om uh, nou, in Zandvoort uh, te wonen, te werken. En, uh, ja, ook wel, wel een levendige, roerige periode. Wat dat betreft is het nooit saai geweest. Het nee. is ook wel, uh, wel, wel moeilijk en, en heftig. Maar, uh, maar heel levendig. En ja. dat heb ik graag gemogen, juist op die, die variatie aan, aan mensen die je tegenkomt. Ja. Want de kerkelijke gemeente ja. is eigenlijk een, een doorsnee van het dorp. Zodat alles wat je in het dorp tegenkomt, kom je ook wel in de kerk tegen. Aan, aan, aan mensen, aan, aan meningen. Het zei ja. dat in de kerk hebben mensen iets met God, maar dat ook weer op zoveel verschillende manieren. Ja. Ja. Ik heb en, zelfs het gevoel dat je, maar dat is misschien niet waar, dat je in de kerk juist de wat meer extremere zaken tegenkomt, zoals verlies en verdriet en uh, afscheid, maar ook misschien de meer vrolijke zaken, zoals bruiloft en geboortes. Ja, dus ik denk dat uh, ja, het is een, een afspiegeling van de maatschappij, maar in een wat iets extremere vorm, zou je ja. dat zo kunnen, kunnen zeggen? Ja, je maakt wel mensen mee op de ja, hoogte en dieptepunten ja, precies, van het dat bedoel leven. Ja. Bij, bij geboorte, doop, ja, huwelijk, ja. overlijden. Dus ja, die intense momenten. En dan is het uh, ja, ook wel een voorrecht om met mensen mee te lopen. En ze, ze bij te staan. Want je bent natuurlijk ook een, een, een vertrouwensman. Mensen vertrouwen je heel veel toe van hun uh, persoonlijke leven. Van hun intiemste gevoelens en gedachten. Ja. Wat, wat vond jij nou het mooiste van je werk? Uh, ja, waar ik zelf het meeste plezier in heb gehad is in, in, in de muziek en het zingen. Ik, ik hou van muziek. Dus waar... Uh, ja, gezongen werd, met, met muziek uh, gewerkt, waar je samen kon zingen, muziek maken, ook in voor vormen van musical en, en theater. heb ik eigenlijk het meeste ja. plezier beleefd. En je speelt ook zelf uh, instrumenten. Ik speel zelf orgel en piano. Ja. Ook wel eens uh, bij diensten uh, ook in de kerk uh, gespeeld, terwijl een andere dominee de dienst deed. Of nee, nee. Dat mocht je niet dat, op het uh, knip scheer Dat is lastig te combineren. Hè? Ik heb ja. één keer wel het uh, slotlied uh, gespeeld en uh, de zegen vanaf het balkon gegeven. Ja, ja. Okay. Ja. Maar je speelt het knipscheerorgel dan? Ik, ik speelde wel regelmatig op okay. en ik uh, was ook wel gewend voor ik dominee was af en toe kerkdiensten te nee. begeleiden. Zal jij even blij geweest zijn met de restauratie van dat orgel? Dat was geweldig, ja dat is ook een van de mooiste ja. gebeurtenissen dat het uh, zo uh, geslaagd is en dat het uh, ja, het instrument ook echt weer in volle glorie klinkt. Ik vind het ook wel uh, ongelooflijk hoor. Dat, dat, dat zo'n kleine gemeenschap zo'n ontzettende dure restauratie op zich kan nemen. Als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar al die. Uh, fancy vers, hoe zeg je dat, in de kerk ja. uh, om allemaal uh, spullen te verkopen en uh, steeds maar weer en ook voor die optredens op zondagmiddag hè, dat ook altijd weer, uh, dat ging ook weer naar het Knipsgeorgel. Ja. dat dat toch allemaal om wat, ja. hoe, hoe, wat voor bedrag ging het, dat was echt een enorm bedrag, hè, de restauratie van het Knipsgeorgel. Ja, dat is enkele tonnen uh, aan, uh, aan geld, ja. voor, voor een deel wel subsidie, maar we hebben toch ja. op het eind nog een als ik het goed heb zo'n 80.000 uh, euro bij elkaar moeten krijgen ja. dat is goed gelukt, maar ook wel dankzij uh, brede steun in het, uh, in het dorp. Bij uh, ja. mensen die ook gewoon hechten aan, aan een stuk cultuur en monumenten uh, in het dorp. Met een actie die uh, gewoon heel goed is uh, aangeslagen. Ja. Het is echt bij elkaar gesprokkeld. Hè, met uh, allerlei evenementen en evenementen. Ja. Waar dan is 150, dan 2000 ja. euro en wat dan ook bij elkaar kwam. En ook dankzij de classic concerts hè, die uh, ja. jarenlang voor het orgel hebben gecollecteerd. En daarmee ook een, uh, een flinke bijdrage hebben geleverd. Ja. En dat kon toen nog omdat het nog gratis was? Toen was het nog gratis. En nu moet je 5 euro op. betalen? Ja. ja, ja. Hey, en nu, Sjaak, uh, je, je, je, je gaat, uh, nou, laten we nog even memoreren dat je tijdens de tijd dat je in Zandvoort was, heb je nog een studie opgepakt? Hey, je was, uh, je deed recht voordat je naar Zandvoort kwam.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 Gespecialiseerd heb. Ja. Waar, waar studeer je zoiets? Ja, dat heb ik in Amsterdam gedaan aan de Vrije Universiteit. Aan de Vrije Universiteit. Ja. Die ja. Heeft, heeft die richting. Ja, en ook aan de Katholieke universiteit voor een deel. Omdat ja. het een, een, een vrij klein vakgebied is, ja. waar, waar maar weinig mensen in thuis zijn. Ja, o, trouwens, jij hint er even aan katholiek. Ik, ik zie e e Ecumenische diensten en dergelijke. Uh, jullie hebben bewust ook een uh, samenwerking gezocht met de katholieke kerk hier. Ja, en die is uh, eigenlijk van ouds uh, al goed geweest in Zandvoort. Dus al, uh, al heel vroeg toen er uh, wat, wat toenadering kwam tussen protestant en katholiek is er een, uh, zijn er goede contacten geweest tussen de, uh, de pastores. En uh, in de afgelopen jaren is dat uh, ja, ook, ook prima gegaan. En heb ik het ook uh, heel, heel inspirerend gevonden om met katholieken. Samen te werken, ook in, in diensten, in, uh, ja. in de muziek, in uh, ook andere uh, activiteiten zoals uh, de, de kunstententoonstelling, hè, de openstelling van de kerken in de, in de zomer met uh, Zandvoortse kunstenaars. Dus daar ja. is veel, uh, veel goeds gebeurd. Ja. Ja. En uh, jouw hoogtepunt las uh, ik in de krant, dat vond ik zo grappig, want daar had ik natuurlijk zelf ook heel veel mee te maken. Uh, in 2004, wat ja, betreft was, uh, de ja. samenwerking met de ja. katholieke kerk, ja. kun je daar iets over zeggen? Dat was de kerk op straat. Ja, dat was yeah. jazz the church. gebeuren met het jazzweekend. Hadden we kerkdienst op het raadhuisplein. Ja. Dus protestant-katholiek samen met de beachpopzingers. Ja. Dat was een fantastisch. Uh, ja, en ik, ik, ik, ik, we keken over het plein heen. Nou, dat hele plein donderdag stond helemaal veel, vol. Ik weet niet ja. hoeveel ja. mensen hoeveel, hoeveel mensen waren, er, denk je. Er zijn wel, wel zo'n duizend mensen ja. geweest. die uh, op jaar ook stroom toestroomden en ja. door. Kwamen. Ongelooflijk, het ja. was net zo weer als nu. Echt heel warm. Ja. En uh, die, ik geloof de kerkdienst wel anderhalf uur geduurd heeft of zo. Want dat was ook toch met zangeres. Ik ben haar naam even kwijt: Millie, Millie Scott. Millie Scott, was ja. Ze ja. Ook. ja. Echt heel leuk. Ja, ja. echt uh, vanuit. Ja. Je zag vanuit de Kerkstraat en vanuit de Halstraat, vanuit de Grote Krocht, vanuit de Oranjestraat. Je zag steeds dat plein, steeds voller, voller, voller, voller ja. Wij stonden daar bovenop en het was prachtig om ja. te zien. En mensen bleven ook staan, zo van wat leuk dat dat kan. Eigenlijk jammer hè, Willy? want ik, we praten nu met Willy Verwijs, hè, de, ja, de vrouw achter. Hè. Ja. Ook een hele belangrijke positie altijd. Um, hoe heb jij dat uh, verder ervaren, die, uh, die, die kerkdienst? Want, Eigenlijk denk ik wat, wat zonde dat dat niet vaker is uh, georganiseerd. Hè? Want op de een of andere manier lukt dat dan niet. Maar hebben jullie daar een beeld bij? Van, van mij had het ieder jaar gemal. Ja. ja, het was geweldig om te zien. Zoveel mensen die er kwamen. En uh, ja, mensen die ook normaal niet naar de kerk gaan. Dat ja, die er precies. ook waren ja. en ook bleven. Ja, precies. En Want, ja, het was echt heel bijzonder. Heb jij een beeld, Sjaak, uh, waarom dat niet vaker is georganiseerd? Uh, het is een hele klus om dat uh, te organiseren. Mm -hmm. uh, en ja, op, dat heeft ook wel te maken met hele uh, jazz uh, gebeuren. Wat, uh, ja. wat, wat moeilijker liep. Ja. Dus want daar waren we toch helemaal van afhankelijk. Hè? Het is toch inhaken bij uh, het grotere evenement. Ja. ja, dat is waar. Dus uh, het, het voorwaarde was ja dat jazz werd georganiseerd. Ja, ja. En, je had een podium. Uh, traditioneel ja. zondagochtend uh, Millie Scott op het Gasthuisplein. Ja, uh, dat is ook jarenlang Met gorsels en dergelijke. Ja. En, nou, misschien over drie jaar, dat is het weer tien jaar geleden. En dan uh, is het ja, misschien weer een mooi zo, moment. Dan zonder Sjaak uh, verwijst natuurlijk. Ga ja. ik hey, nu even verder naar... Uh, jullie gaan nu verhuizen, neem ik aan. Jullie gaan Sandvoort verlaten. Misschien even, Willy ja, wa wa ja. Waar ga je naartoe? Richting Utrecht. Richting Utrecht. Heb je al een huis gevonden? Nee, nog niet. Hmm. Is dat, uh... Uh, maar Jacques betekent dat dat, uh, dat, je, dat je niet meer preekt... Nee, ik blijf gewoon alle rechten houden van predikant, maar dus niet verbonden aan een gemeente. Nee. Dus ik zal gewoon regelmatig voorgaan ja, in, in ja, kerkdiensten, uh, ja, ja, dat ja. kan uh, overal zijn. Ja. Ja. Ja. Maar, en dat was dan een klein beetje de inleidende vraag naar uh, Willy Verwijs, mevrouw Verwijs. Uh, wordt het leven nu niet anders? Je zit hier in een gemeente, je hebt te maken met allerlei mensen, een vaste kring mensen zelfs. Uh, en nu kom je ergens terecht waar geen gemeente meer om je heen is. Klopt, ja. Sjaak gaat straks naar kantoor of uh, gaat het land in. Ja. Gaat eigenlijk een kantoorbaan doen. Ja. En uh, ja, ik zal ja. een andere invulling aan mijn ja. leven moeten geven. Ja, hey, want ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat de domineesvrouw uh, ook betrokken is bij het wel en wee van de gemeente waar... ...haar man uh, werkzaam is. Klopt dat? Dat is nog de ouderwetse rol die ik wel gedaan heb. Ja. Maar dat geldt niet meer voor alle nieuwe domineesvrouwen. Niet meer? Nee, die hebben vaak een eigen baan. Uh, een, een eigen baan, eigen leven... ...wat niet noodzakelijkerwijs overlapt met de professie van de man? Nee, het, uh, ja. het kan iets heel anders zijn. Uh, alleen... Er wordt alleen van je verwacht dat je een betrokken kerkganger bent, ja. maar niet dat je werkt in de gemeente. Ja. Ik begrijp dat het een beetje een keuze is. Of je bent de echte klassieke domineesvrouw, of je stapt er zo'n beetje uit en je hebt gewoon je eigen leven. Het is een beetje bijna zwart-wit, hè? Ja, de rol is in de, in de loop der de tijden veranderd. Vroeger ja. was uh, moeder de vrouw thuis, maar dat gold voor heel veel beroepen. Ja. En uh, nu werken de vrouwen over het algemeen. En door mijn handicap kon ik niet werken, dus was ik thuis. Hmm. En heb dan ook deze rol kunnen doen. Ja, ja. Ja. Eh, we praten nu, maar je hebt natuurlijk ook vrouwelijke dominees, waarvan de man een Uiteraard. ander leven ja. kan hebben. <laughs> natuurlijk, ja. Ja, he. ja, dat, dat, uh, dat kan. Is zo. En, en dezelfde vraag eigenlijk naar, naar Jacques dan toe. Jij gaat een heel ander leven leiden. Ja. Van het pastorale werk naar het bijna managementwerk... of misschien juridisch management... Ja, dat, dat zal zeker een hele, hele verandering zijn. Het is uh, een, een, andere, een andere insteek. Het is belangenapartiging wat ik uh, ga doen. En dat is an, iets anders dan uh, pastoraat. En ja, ook anders dan natuurlijk het, het werken aan, aan, aan preken. Uh, aan catechese, aan, uh, geloofsonderricht, uh, gespreksgroepen. Uh, al die dingen... Uh, die zijn voorbij, het vergaderen uiteraard, dat is er wel weer in ja. andere vormen, dat, uh, dat gaat gewoon door. Ja. Dus het heeft wel zijn uh, overlappingen. Ja. Maar voor mij is het ook weer voor een stuk vertrouwd werk, omdat ik het soort werk van belangenpartiging, hè, rechtsbijstand uh, gedaan heb voor ik naar Zandvoort kwam. Ja. Dat dus is het is waar. ook een kans om dat allemaal te integreren. Ja. En je hebt natuurlijk het voordeel dat je, om het maar eens even zo te zeggen met je voeten in de modder hebt gestaan. Ja. ja. Is dat een voorwaarde voor dat die een, functie uh, die je gaat doen? Absoluut de voorwaarde voor het werk. Dat je zelf ja, weet wat ja. het is om predikant ja, te zijn. Ja, in de modder te staan. Om ook hoe, hoe kwetsbaar je bent als ja. predikant. Want het is een beroep waarin je toch als persoon ja, je, je blootgeeft in je opvattingen. In heel persoonlijke overtuigingen. Ja. Hè, in wat je, wat je gelooft, wat je bezielt. Wat uh, het leven zin geeft. En dat... Um, dat is een grote kwetsbaarheid natuurlijk voor een, een predikant. En ja, dat weet je pas als je zelf in die positie zit. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, er komt uh, morgen een uh, afscheidsdienst. Die heb je bewust niet uh, om tien uur gedaan. Omdat er dan collega-dominees uh, uh, gewoon naar die afscheidsdienst kunnen komen. Dus die is om half drie ja. in de kerk. Uh, kun je er iets over zeggen? Het is allemaal mijn, uh, hm. mijn laatste hm. dienst. Dus het is een, een dienst als anders, maar dan toch helemaal anders. Omdat er veel... Uh, gasten te uh, zijn en uh, veel mensen die juist dan graag uh, bij willen zijn, uiteraard in dienst met veel uh, muziek waar het, uh, het orgel goed te horen zal zijn, okay. koren hun bijdrage leveren. Wel, welke koren? Uh, de, het, het kerkkoor zingt het, ja. het, uh, het kinderkoor uh, de voormalige nieuwe choir singers, Oh, die komen uh, weer bij elkaar? Uh, wow. En de preesband verleent medewerking. Oké, okay, ja. leuk Ja en na afloop uh, ja, zal er nog wat, wat gezegd worden, wat uh, bedankjes worden uitgesproken en is er een uh, receptie. receptie. Dus dat zal nog wel enige uren duren bij elkaar. Hoe laat begint de receptie? Ongeveer. Dat zal uh, zo vanaf um, uh, kwart voor vier, vier uur zijn. Okay. Ja. En dan kunnen mensen dus uh, je persoonlijk nog even bedanken, jullie het allebei. En ja. uh, waar is die receptie? Dat is ook uh, in de kerk. Het, in de kerk de zelf? De beuren is in de kerk, die wordt eventjes uh, oh. omgebouwd. De, de, de ruimte is er en uh, die maken we vrij, want uh, ja, het, is, het is groot genoeg. Ja. Oh, ja, okay. de, ja. de ruimte erachter, het voormalige jeugdhuis, ja. is te uh, is klein. Dat zou te klein zijn, ja. ja, ja, ja. Dat kan niet. Hoe laat begon de dienst? Om uh, half drie begint de dienst. Half drie. Oké, okay. ja. want normaal begint je om tien uur? Om, normaal is dat om tien uur. Tien ja. uur, ja. ja. Dus het wordt waarschijnlijk een volle bak voor jullie allebei en een, morgen, en een vermoeiende dag. Maar goed, daarna, ga je daarna nog dingen doen of is het na zondag ook helemaal... ...redelijk klaar. Nou, zondag is voor mij het werk uh, klaar. Okay. Dus dat, uh, ik heb uh, maar mijn uh, vakantieweek ja. opgespaard... ...dat ik nu alle tijd vrij heb... ...om me te gaan richten op de verhuizing... ...en het ja. uh, nieuwe werk. En Wanneer begin je met je volgende baan? Is dat ook gaan 1 juli? 1, 1 juli. Okay. Dan uh, is mijn eerste werkdag. Nou. Ja. nou, Dan wil ik je namens iedereen in Zandvoort... ...heel erg uh, veel uh, plezier en succes wensen... ...jullie allebei. Uh, het is een hele stap. Uh, nou, Ik was heel erg blij... Met jou als dominee. En uh, hoewel ik niet pro, uh, hoe zeg de protestant ben. Maar wij kwamen elkaar toch heel vaak tegen. En ik vond je een hele inspirerende dominee. Dus uh, nou, ik vind het ik zelf heel erg jammer dat je weggaat. Maar ik wens je alle succes. En natuurlijk je vrouw Willy ook. Vooral heel veel plezier in je nieuwe leven. Ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Bedankt voor de okay, komst. Alle goeds. Tot ziens. Ja, wij, uh... Oké, okay, nou welkom terug in uh, Hotel uh, Hoogland. Uh, nou, we gaan nog even Le aankondigen. We hebben wel even geluisterd naar Don McLean. E Uiteraard. Every day. Every day. We gaan uh, nog even de onderwerpen van het volgende uur uh, aankondigen. Ja. En we beginnen straks met Carl Simans van OPZ. En die gaat uh, het verhaal vertellen over het Zandvoorts Museum. Ja, en, uh, dat is het dilemma: sluiten. Ja, ik, ik wist helemaal niet uh, dat dat een uh, discussie was. Maar uh, als ja. ik zou die bedragen hoor. Uh, waar, ja dat het Samsung Museum kost ja. dan nou, vind ik het heel goed dat het in ieder geval onderzocht wordt Nou, we krijgen in ieder geval van Karl een stuk toelichting op de beslissing die straks ja. genomen moet worden en dan dan gaan we zo iets tegen half twaalf gaan we met Marieke van Oosterum praten over een RTL tv programma ambassadeur voor één dag en dat heeft te maken met liefdadige doelen dergelijke we gaan alles van uh, Marieke straks horen. Ja, en dan uh, om uh, nou, vijf of half twaalf denk ik komt Bruno Bouwberg Wilson. Uh, over het uh, agendapunt uh, met allerlei perikelen van het LDC. En ik moet eerlijk zeggen, dat weet Don uh, meer uh, vanaf uh, dan, ja. uh, dan ik. Ja, we gaan uh, we gaan daar uitgebreid over praten. En dan gaat het meer over de planning en de financiering van het tweede deel. Ja. Waar heel veel. Uh, over Ik word er gezegd, zelfs dat, uh, dat de plannen nog helemaal open zijn. Ja, dat, dat wordt er gezegd. En er wordt ook gezegd dat de wethouder de, de raad niet helemaal heeft geïnformeerd. Nou, wat er nou juist van is, want dat hoeft allemaal niet waar te zijn, dat, uh, dat gaan we horen. Maar okay. we gaan uh, tot het nieuws. Gaan we even luisteren naar uh, Otis Redding, uh, Dock of the Bay.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 On a dock of the bay watching the tide roll away I'm sitting on a dock of the bay wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same